Drie uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Diode de Graaf. Goedemiddag allemaal. Komend uur is bij ons de eerste Nederlandse Tourwinnaar. Het is ons een eer, Jan Jansen. En natuurlijk ook tennis, want ze gaan weer beginnen de halve finales bij de mannen op Roland Garros. Is het nieuws nu? Hier is Ewout de Jong. Minister Schippers gaat morgen namens het kabinet naar de EK-wedstrijd Nederland-Denemarken. Volgens Schippers is de situatie rond de Oekraïnse ex-premier Timoshenko de afgelopen tijd verbeterd. En bovendien heeft Timoshenko zelf aangegeven dat ze graag wil dat politici het EK bezoeken, zegt Schippers. De minister zal in Oekraïne de situatie van de mensenrechten aan de orde stellen. Dat doet ze samen met haar Deense collega. Er gingen eerder stemmen op de wedstrijden in Oekraïne te boycotten. Mocht Nederland de finale halen, dan gaat ook premier Rutte.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 Gisteren kregen de waarnemers geen toegang tot het dorp. Ze werden volgens het hoofd van de waarnemersmissie tegengehouden door militairen en dorpelingen. Ook werden ze onderweg beschoten. Een auto raakte daarbij beschadigd. De Syrische oppositie zegt dat in het dorp 78 mensen op gruwelijke wijze zijn gedood. Onder de doden zouden ook vrouwen en kinderen zijn. De Syrische autoriteiten ontkennen iedere betrokkenheid bij het bloedbad.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 En ook de inkomenseisen zouden strenger moeten worden. Maar volgens de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Nederland... is bij de andere EU-landen te weinig draagvlak voor aanpassing. Er is een consultatie geweest vanaf eind vorig jaar tot begin dit jaar... door middel van een groenboek. En het blijkt dus, als je kijkt naar die resultaten... dat een meerderheid van de landen en een meerderheid van de andere deelnemers... aan die consultatie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 Vorige maand werd de laatste centrale uitgeschakeld... en sindsdien wekte Japan helemaal geen kernenergie meer op. In Frankrijk is de oudste mens van Europa overleden. Marie-Thérèse Bardet overleed vanochtend op 114-jarige leeftijd... in een bejaardentehuis in het westen van Frankrijk. Na het overlijden van Bardet is nu een Italiaanse de oudste Europeaan. Zij is 113. De oudste Nederlandse ooit was Hendrikje van Andel Schipper. Die werd 115. Zij overleed in de zomer van 2005. Het weer. Vanavond nog een aantal buien met kans op onweer. Vannacht droog met wat opklaringen en minimaal rond 9 graden. Morgen overwegend bewolkt in het noorden af en toe regen... en in de rest van het land wat zon, maar ook buien. Het wordt een graad of 17 bij ah, verkeersinformatie. De avondspits van vrijdag begint altijd al vroeg. En er staan nu al 11 files, zo'n dikke 40 kilometer, bij elkaar opgeteld. Vooral in het midden van het land en rond Rotterdam is het al druk. Dit zijn de opvallende files. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Bunschoten 6. En de A2 naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5. Er staan busstilgevallen. De rechterreis ook is dicht. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20. Eerst naar Gouda, tussen Schiedam en het Knoppen-Terbergse Plein, 4 kilometer. En richting Hoek van Holland, staat tussen het Knoppen-Terbergse Plein en Rotterdam Centrum ook 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, goedemiddag. We gaan uh, snel even in Parijs kijken. Want uh, daar was de halve finale, de eerste halve finale, bij de mannen bezig: tussen uh, David Ferrer. En Rafael Nadal die werd onderbroken door de regen. Maar ik kijk met een schuine oog mee met het beeld. Marcella Mesker, ik zie toch nog wel wat parapluutjes. Gaat het wel beginnen? Ja, inderdaad. Het is uh, zonnig nu zelfs. Er staat nog wel een stormachtige wind, hoor. Dus echt prettig spelen is het niet. En dus ook die parapluutjes om toch een beetje bescherming tegen de koude wind uh, te zoeken. Maar ja, de zon schijnt nu zo'n groot deel van de lucht blauw. Um, dus ik denk dat we weer een, uh, een behoorlijke poos kunnen gaan spelen. Um, ja, die wedstrijd die natuurlijk toch een beetje doodbloedde. Het was twee gelijk in de eerste set. En toen uh, ja, kwam Nadal los. Won die eerste set met 6-2. En ook aan het begin van de tweede set plaatste hij een vroege break. In de derde game al. Was trouwens een mooie actie. Het was dertig gelijk. En op een gegeven moment Nadal lang uit op de baan. Hij viel. Hij gleed uit. Stond weer snel op. Maakte vervolgens een lop volley. Ferrer achteraan Speelde die bal terug. Ja, in het net. Daarmee kwam Nadal op breakpoint. Brak naar 2-1. En even later brak hij nog een keer naar 4-1. Dus eigenlijk wel op een heel goed moment, denk ik... voor David Ferrer. Even rust. Misschien even overleg met zijn coach... Misschien weer even proberen in zichzelf te geloven. Want uh, tot nu toe is het de one-man-show voor Rafael Nadal. Die al met al hier 50 wedstrijden op Roland Garros heeft gewonnen. Slechts eentje verloren. Dat was in 2009. Dat was die wedstrijd in de vierde ronde tegen Robin Seuderling. Um, ja, dat was een jaar waarin Nadal... Uh, Geblesseerd was aan zijn beide knieën. Hij had wat privéproblemen. Althans, zijn ouders die gingen scheiden. Dus hij zat daar niet lekker in zijn vel. En dat is het enige potje wat hij ooit heeft verloren in Parijs. Dus ja, hoe je het went of keert. Nadal in topvorm. Nadal de grote favoriet. En Nadal dik voor nu in deze eerste halve finale tegen David Ferrer. We komen tijdens deze uitzending uh, zoveel mogelijk naar je toe, Marcelle Mesker, om uh, die wedstrijd te volgen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. De politie roept supporters die zich hebben misdragen... tijdens de wedstrijd Willem II FC Den Bosch op om zich te melden. Anders worden hun foto's getoond op Bureau buiten, uh, nee Bu bureau Buitenland. Dat is iets anders. Dat is hier op Radio 1. Bureau Brabant. Uh, dat is het opsporingsprogramma van uh, Omroep Brabant. Desiree Brabers is van de politie Midden- en West-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Als u weet wie het zijn, dan kunt u ze toch gewoon oppakken? Ja, dat is het uh, probleem. We weten natuurlijk niet wie het, uh, wie het zijn. Uh, we hebben ruim 30 verdachten op dit moment in beeld... Daarvan kennen wij er ongeveer een derde, twee derde niet. Nou, mensen waarvan de personalia bekend uh, zijn, die worden uiteraard niet in beeld gebracht. Het gaat voornamelijk om de mensen waarvan de identiteit nog niet bekend is. Ja. En Vandaar dat we dus ook uh, via berichtgeving hun uh, oproepen... en in ieder geval in de gelegenheid te stellen om, ze deze week, uh, om zichzelf deze week nog te melden. Ja. Maar die een derde hebt u al wel opgepakt? Nee, die een derde is naar aanleiding van het onderzoek wat ingesteld is... Uh, uh, is duidelijk geworden uh, om wie het gaat... Uh, twee derde, van twee derde weten wij dat niet. Deze een derde zullen inderdaad uh, in een uh, kort termijn uh, aangehouden worden of in ieder geval gehoord gaan worden. Van twee derde van deze mensen weten wij het nog niet. Dus vandaar ook dus iedere betrokkenen die weet van zichzelf uh, ten tijde van die wedstrijd strafbare feiten te hebben gepleegd. Ja, nu in ieder geval de kans willen geven om zich te melden. Nou ja, een beetje druk op de ketel zetten. Wat, wat gebeurde er ook alweer tijdens die wedstrijd, Willem II, zijn en Bos? Ja, er braken ongeregeldheden uit uh, tijdens de wedstrijd. Die leidde ertoe dat onder andere een horecagelegenheid moest ontgelden. De, de inboedel werd vernield en werd de deels op het veld of voor het veld gegooid. Dat leidde er ook toe tijdens de wedstrijd dat de, de scheidsrechter de wedstrijd de, tijdelijk gestaakt heeft. Om de rust weer terug te brengen. Nou, vervolgens is die wedstrijd daar al doorgegaan. Er zijn mensen bedreigd. Ja, er is bijvoorbeeld uh, uh, openlijke geweldpleging gepleegd. En ja, dat is niet te accepteren. Nee. De vraag is natuurlijk waarom u voor deze opsporingsmethode kiest. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want in Utrecht heeft het goed gewerkt. Hè? Daar melden ze zich bij bosjes ineens. Nou, het is in ieder geval een middel die, die ingezet wordt. Er wordt zorgvuldig gekeken in het onderzoek. Het is een afweging die het onderzoeksteam maakt met betrekking tot de ernst van de strafbare feiten. En uiteraard de beschikbare beelden. Maar ja, voordat je die beelden beschikbaar stelt, moet je de mensen ook de gelegenheid bieden om zich vooraf te melden. En dat doen we bij deze. Dit is aangekondigd nu, neem ik aan in de Brabantse pers al eerder vandaag mogelijk. Zijn er al mensen die zich hebben gemeld? Tot op dit moment heb ik daar nog geen reactie op gekregen. Maar het bericht is vandaag pas uit. Dus deze mensen hebben in ieder geval nog een week de tijd om zich te melden. En als die identiteit bekend is, dan zullen zeker hun beelden niet getoond gaan worden. Dat is duidelijk. DCD Bravers van de politie Midden- en West-Brabant. Hartelijk dank. The dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, Van Morrison and uh, Jackie Wilson said... Ook dit uur weer een bijzondere winnaar. en Wel de Nestor van uh, al onze winnaars. De eerste Nederlandse toerwinnaar Jan Jans. Welkom meneer Janssen. Uh, we gaan nog even luisteren naar hoe het ook alweer klonk in 1968. Ik denk dat u het een paar keer al terug heeft gehoord. Hè? Maar we gaan, <lacht> toch nog, keren, we gaan ja. het ja. Nog, toch nog even doen. Blijft Ja, Het is een ontroerend schouwspel op dit moment luisteraars. En ik wil het u graag beschrijven. Jan Jans nee, die domelijk verdrongen wordt uh, door de journalisten. Door de persfotografen. Die straks misschien nog op de schouders gaat worden gehesen. Jan Janssen die voor de tv-camera's vandaan wordt gesleurd. En iedereen die hem wil spreken, die hem wil hebben, die uit zijn handen te hoopt. Want Jan Janssen is de winnaar van de Tour de France 1968. Zelfs nog met ruime voorsprong op Herman van Springel, die in de laatste fase inderdaad in elkaar is gestort. Zijn energie en zijn krachten moeten zijn opgebruikt. Herman van Springel, de revelatie toch wel van deze Tour de France, heeft tenslotte het hoofd moeten buigen voor Jan Janssen, die volledig kapot ook is, volledig aan het einde, maar ontroerd en daarom helst voor op Geldermans. En Jan Janssen heeft gisteravond nog gezegd, als ik de Toer de France winnen heb ik dat met vier man gedaan en mijn eigen ploegleider Abgeldemans. En als ik dan denk aan, aan Kees Pellenaas en op dit moment moet ik eraan denken dat Kees Pellenaas gezegd heeft dat je beter zijn grootmoeder kon sturen om een Tour de France te winnen, dan zeg ik, mijn, dames en heren, dan is dat een misvatting geweest van Kees Pellenaas. Want op dit ogenblik gaat Jan Janssen Abgeldemans op de schouders van een schare supporter die hier meegekomen is naar het Frankrijk, Jan Janssen. Je ja. ja, ja, kunt ja, het bij de woordelijk ja, meespreken. Ja, ja, het woordelijk kan ik het... Uh, kan ik het uh, is uh, is uh, het ja, toch nog mooi, ondanks dat? Wel, wel het geeft wel een, uh, ja, het, beetje, toch nog wel een emotionele uh, spanning natuurlijk. En, uh, wat ik er allemaal voor mo heb moeten doen. En dan, uh, ja, het eind van de, van de rit, de gele trui Die je in die tour niet gedragen hebt. Het is de laatste ja, dag, de dat laatste was juist dag, ja. het spannendste van alles. Ja. En aangezien ook Jan Jansen niet uh, in tijdritten uh, uh, uh, niet, niet geweldig was. Nee. Alhoewel, een tijdrit in een Tour de France is natuurlijk heel iets anders. En dan op de laatste dag rijdt hij uh, Herman van Springel uit het geheel. U reed echt de tijdrit van uw ja, leven? van mijn leven. Jawel. Dus Zo'n tijdrit... Uh, maar alles klopte ook wel, hoor. Met, met je materiaal, met de... Met, uh, met, met uh, s morgens een ritje uh, van 140 kilometer, uh, um, een etappetje. Dat was ook het voordeel van mij. En ik was zo gemotiveerd, de laatste vier, vijf dagen, zes dagen. Uh, alleen nog maar gedacht, aan die tijdrit, aan die tijdrit. En voor de rest helemaal niets. Dat, daar, moest het, daar moest het gebeuren. En kwam er in uw hoofd ook op, daar ben ik eigenlijk niet zo goed in. Of ging het juist de andere kant op? Ja, ik ga maar, dat nu laten ik, zien. Ik, ik, laat het nu, ik laat het nu zien, ik laat, uh, uh, hoe ik ervoor sta. En ik, ik was die, die toer ja, zo fris. Hoe langer het duurde, des te beter het ging. En uh, met Abgellemans ja, hadden we de, de strategie uitgestippeld. Van, ja, wij hadden, ik had met drie renners over. Uh, uh, ploegmaten. Dus wij konden niet aanvallen. We, we, we konden helemaal niks. We, we zaten uh, ja, gebonden. We was gebonden. Dus uh, we moesten opletten dat we in een goede ontsnappingen zaten... En voor de rest alles op die tijdrit zetten. Risico, natuurlijk. Ja, groot risico. Maar ja, als je risico neemt in de, in de topsport, dan, dan kom je er niet. Dus wij, wij, uh, ik vertrok daar in die, in die tijdrit met een schitterende lichte fiets... mooie bandjes erom. Oh, fantastisch. <lacht> Mooi wit stuurlint. Alles erop en eraan. Echt top. Dus ja, klaar af. Ja. En ik, ik, was, ik was toch een type renner als er iets groots gedaan moest worden... Dan kon ik dat ook. Maar meneer Jansen. Ik, ik kon die druk aan. Ja, maar er wordt, er wordt van Nederlanders wel eens gezegd: hè, van, uh, als je dan op zo'n moment bent. Kijk, een Amerikaan zal altijd tot het gaatje gaan. Ja, en dat Nederlander ja. zegt: ja, ach, nou ja, tweede plaats ook wel leuk. U was dat niet. U nee. dacht: ik ga, ik ga het vandaan nog even flikken. Ja, zo zijn er nog wel een paar. Ja, maar uh, uh, ja, ik, In het ik, algemeen. Uh, ja, maar, uh, ja, er zijn er een hoop. Uh, ik heb het ook anders gezien, ook in, de, in, in onze sport: uh, renners die een prestatie neer moesten zeggen, zetten. Uh, en die helemaal door het ijs zakte. Ja. Met, de, met, de, met een in de ronde van Spanje. Met een ploegmaat van me. Hij ging het parcours verkennen. En uh, ineens barstte hij in huil uit. Ik zei, Jean-Pierre, uh, wat is er aan de hand? Ik ga, dit, ik ga die ronde van Spanje verliezen. <laughs> en ik zat naast hem. Toen wist ik al dat ik ging winnen. <laughs> ja. Psychologisch was, het, was dat natuurlijk een hele, hele slechte streek van die, van die, van die man. <laughs> ja, ik denk ja, dan ga ik hem toch echt een, een oortje aanzetten. Ja. Maar dat gebeurde er, er, er vroeger. Ik, we hebben het al eerder over gehad, over de mental coaching. En dat is ja. natuurlijk allemaal nieuw. Da, da, da, daar heeft Jan Jansen nooit mee te maken gehad. Ja, ik en ik, uh, ja. Dat had Jan Jansen ook helemaal niet, nodig. niet nodig. Helemaal niet nodig. Ik was niet zo'n type. Ik lees dat dikwijls in de pers nu en zo: mental coaching. En vent voor en daar een psycholoog. En dit en nou, op. Oh, ik word er helemaal niet goed van. <tiedacht> hadden... In hoeverre heeft het uw leven veranderd... die die tourwinst toen achterzet? Dat is natuurlijk een hele andere tijd tegenwoordig. Jazeker. Alles op tv en ja, op ja, alles, sociale ja. media. In, in, in die periode was natuurlijk tv zwart-wit. Ja. En uh, die etappes van die tour... Uh, de laatste half uur... Uh, uh, 35, 40 minuten. Ja. Uitzending. En voor de rest was het... Uh, niks. Maar u, u wordt er nu nog dagelijks op aangesproken? Jawel. Kja, mensen die... Uh, dan, dat horen ze dikwijls allemaal stem. Uh, u, u, was, u bent de winnaar van die, die uw de frans <lacht> oh, Toen u won, zat dus ik met een, uh, een radio aan mijn oor... <lacht> ja. in, uh, in Tsjechoslowakije op vakantie, of in Portugal, of in Zweden. Of, oh, fantastisch. En begint die meneer, die begint uit te leggen... of die mevrouw, of die, die, die, die, die jongens... die begint uit te leggen dat ze zo'n geweldige dag gehad hebben. Ja. En daarom, ondanks dat het, uh, hoe lang is het geleden? Uh, uh, meer dan 40 jaar. Uh, dat ik die mensen natuurlijk een fantastische dag heb bezorgd. En voor mezelf ook. Ja, ja, zeker. Blijf bij ons dit uur, want we gaan verder praten met Jan Janssen, de winnaar dus van de Tour in 1968. Did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 John Mayer was dat, Shadow Days. We blikken weer even vooruit op de wedstrijd van morgen. Dan trapt Nederland het uh, EK af tegen de Denen natuurlijk. Frank de Boer die kijkt vanaf de kant toe naar de prestaties van Oranje in Polen en Oekraïne. De trainer van Ajax was op het vorige grote toernooi, het WK in Zuid-Afrika... nog assistent van Bert van Marwijk. Maar de Boer mist zijn eigen aandeel in Oranje niet meer. Nee, maar als je zo uh, als je net die jongens een beetje spreekt... Dan zou ik zo weer erin kunnen springen, want dat ben je zo vaak gewend. En dat was altijd een eerlijk samenhorigheidsgevoel. En ja, dat, dat zal je altijd hebben, denk ik, omdat je dat zo gewend bent. Het leuke is, er is natuurlijk een discussie over het Nederlands elftal gaande. Jij kent Van Marwijk van binnen en van buiten, dat is misschien wat overdreven. Maar jij hebt, denk ik, geen, enkele, geen enkel moment iets van verbazing gehad... over de keuzes die hij wellicht in dit elftal maakt. Bijvoorbeeld in de Van Persie-Hunterlaar-keuze. Nee, nee, dat heeft hij tijdens het WK hebben we dat ook gedaan en dan moet je keuzes maken. En toen heeft hij voor van Persie gekozen. Uh, nu ziet het eruit dat hij weer voor van Persie kiest. Maar als ik logisch nadenk, dan. Je hebt niet echte buitenspelers die, die je spits moeten voeden. Dat zou eigenlijk de backs moeten doen. Dus eigenlijk wat je wilt met deze formatie, zoals ze de laatste keer hebben gespeeld... is dat je gewoon heel veel voetballend vermogen hebt. Maar ook een spits die zich uit laat zakken waar er andere spelers daarin moeten gaan komen. Bijvoorbeeld een afverlaaien, een robben, een snijder. Dus ja, dat is juist de, de, de variatie. Kijk eens. Uh, Barcelona speelt ook zonder spits. En eigenlijk heeft uh, Van Persie is meer een spits dan, dan Messi. Uh, heeft hij ook bij Arsenal bewezen dat hij ook uh, fantastische loopacties heeft in de diepte. Maar hij is daarbij ook een hele goede meevoelende speler. en Vooral met de spelers die om hem heen lopen kan dat heel goed functioneren. Denk ik. Je noemt zelf al even die backpositie. Daar is die jonge Jetro Willems uh, kandidaat voor. Jong. Kan dat op zo'n toernooi of is dat een rare vraag aan iemand... die koppers en boilers als hele jonge jongens in grote wedstrijden liet debuteren? Nou ja, het kan zeker. Alleen, je moet niet verwachten dat die jongen, als hij gaat spelen... dat hij geen fouten maakt. Natuurlijk zal hij fouten maken, daar is hij nog te onervaren voor. Maar je ziet wel dat hij gewoon heel veel kwaliteit heeft... En daar zal die jongen in moeten steunen. En vooral moet je laten geloven dat hij dat aan kan. Met steun van de medespelers om zich heen. En juist de sterke punten waar hij juist heel goed in is. Juist het opkomen ook. Hij heeft heel veel snelheid. Dus dat kan ook vaak nog herstellen. Dus ja, ik heb daar een positief gevoel over. Omdat hij ook zeker een, ja, de enige echte linksback is op dit moment. Hij speelt Nederland tegen Denemarken. Het grappige is eigenlijk dat jij meer spelers... als je de nieuwe aanwinst meeneemt bij Denemarken hebt... dan bij het Nederlands al. Ja, dat ja, is wel, wel raar misschien. Is, uh, Denemarken is altijd uh, een uh, voetbalnatie geweest... waar veel, heel veel uh, fantastische spelers uh, naar Ajax toe zijn gekomen. ook Niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere clubs. En, ja, die connectie ligt altijd uh, heel goed... En, het uh, is, is hartstikke spannend om daar te kijken... Ook, uh, zeg maar, hoe Christian Eriksen en Lasse Chene het uh, gaan doen... Uh, op zo'n groot eindtoernooi, maar ook tegen Nederland natuurlijk. Dat was Frank de Boer in gesprek met Ronald van der Geer. Dan gaan we nu weer even naar Roland Garros, naar Parijs... waar uh, David Ferrer en Rafael Nadal tegen elkaar spelen in de halve finale. Nadal won de eerste set met 6-2. Marcella Mesker, hoe is het in de tweede? Ja, aan het tweede staat het 5-2 voor Nadal. Die nu serveert voor de tweede setwinst. En op 30-15 staat. Dus dat betekent nog twee puntjes heeft hij nodig. En dan staat hij toch wel heel makkelijk twee sets tegen nul voor. Hij opende na die regenpauze gewoon met een love game. We zagen op een gegeven moment de statistiekjes in beeld. 50 punten tot nu toe voor Nadal. 28 voor uh, Ferrer. Dus bijna twee keer zoveel punten. Dus het gaat gewoon echt heel dik, dik, dik. 5-2, de rally nu op 30-15 voor Nadal. De bekende Nadal dubbelhandig. Naar de voorhand van Ferrer. Die probeert uh, aan te vallen. Maar ja, die wordt geforceerd af en toe foutjes te maken. Ferrer heeft wel het initiatief in de rally. Uh, Nadal verdedigt. Die maakt nauwelijks onnodige fouten in deze wedstrijd. Een lange voorhand uh, van Nadal. En dan uh, Ferrer die terugslaat. En de rally gaat door. Het is een uh, waanzinnige rally. Wat een voorhandpazing van Nadal zegt. Je denkt hij is uitgespeeld in die rally. Ferrer heeft tot twee, drie keer toe het initiatief. Je denkt hij maakt nu het punt. En dan zet Nadal weer de sprint in. Zoals hier met die voorhand langs de lijn en dan komt hij nog weer terug. En uiteindelijk wint hij het punt en komt hij daarmee op setpoint. Een prachtige voorhandpazing langs Ferrer heen aan het net. En ja wat die arme Spanjaard ook doet... ja het zijn al twee Spanjaarden, maar de landgenoot van Nadal... zullen we hem dan maar noemen. Het lukt gewoon niet. Nadal overklast hem op alle fronten. 6-2, 5-2, 40-15. Nu het setpoint voor de winst in de tweede set. Nadal serveert. Ferrer staat klaar. Hij is goed in de returns, krijgt nu een uh, tweede service. Nou, misschien dat hij uh, daar nog een puntje kan afsnoepen. En, uh, het maakt er dus eigenlijk helemaal niet uit, die regenpauze. Je weet ook niet wat de coach tegen Ferrer nog heeft gezegd. Want uh, het spelbeeld is hetzelfde als voor de regenpauze. Tweede service Nadal. Return Ferrer. Backhand dubbelhandig van uh, Nadal. De rally vanaf de baseline gaat weer aan de gang. En dan vraag je af wie gaat het eerste naar het net. Dat zal toch Ferrer wel weer zijn. Die probeert uh, punten af te dwingen. Die probeert risico te nemen. Doet dat nu met zijn voorhand. En uh, dat uh, loopt goed af. Hier dwingt hij een fout af bij Nadal. En dus wordt het 40-30. Het tweede setpoint krijgen we dadelijk van Rafael Nadal. De king of clay hier op jacht naar zijn zevende titel. Bjorn Borg, de man die zes titels heeft samen met Nadal. Maar als Nadal dit gaat winnen, ja, dan is het toch wel historisch gezien een hele grote naam. Dat was hij al, maar dat wordt alleen maar groter. Goed, het setpoint uh, nummer 2. 5-2 en 40 30 Nadal serveert nog steeds. Hij heeft tot nu toe twee breakpoints tegen gehad. Dat was uh, in de uh, nou, tweede game van de wedstrijd. En daar is het bij gebleven. Ferrer kon niet toeslaan. En uh, Nadal vier keer een breakpoint en vier keer wel. En Nadal maakt het hier ook af, de tweede set. Het wordt 6-2. En zo staat uh, de beste speler op grevel aller tijden hier. Met twee sets tegen 0 voor tegen David Ferrer. Een echte winnaar, Rafael Nadal. En dat is toevallig. Want daar hebben we het vandaag over, over echte winnaars. En dan kan natuurlijk Jan Jansen niet ontbreken. U zit hier gelukkig nog steeds. Had u toen u uh, die laatste tijdrit reed... en toen u uh, uiteindelijk de race van uw leven reed... had u uh, enig idee hoe dat, hoe dat over zou komen? Had u enig idee waar u mee bezig was? Uh, nee, je, bent, uh, uh, je weet dat je met jezelf bezig bent. En voor de rest... Uh... Hoe of wat, thuisgrond, of uh, uh, maar naar televisie raden, of radio, of uh, komen, et cetera. Niks, helemaal niks. Gewoon <laughs> zelf, uh, individueel was je bezig. Opletten dat er geen kind oversteekt, dat er geen bal op de straat rolt. Dat die, dat, dat die, die bocht goed aangesneden wordt, et cetera meer. Ja. Dus het zijn toch wel uh, dingen die... Uh, nou had ik van tevoren met een politieagent... Een, een, een soort, soort uh, afspraakje gemaakt van... Uh, Wat, gaan we nu het verhaal horen dat u ja, gewoon een, een shall... bocht hebt afgespreken? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee, ja. nee, nee, nee. Ik zeg, Charles, uh, uh, niet, niet te ver voor me rijden. Zo op zo'n uh, 50, 60 ah, meter. Dat had ik een... Uh, niet aan het wiel, dat kan natuurlijk nee, nee, niet. Nee. Dat gaat ook niet. Dat moet ook niet. Maar uh, dan had je toch een, een punt om, om daar naartoe te rijden. Ja. En dat scheelt, ja, dat, misschien scheelt dat... Uh, heb het gescheeld misschien uh, 10 seconden, 15 seconden, ik ja, weet het niet. Maar niet die 38. Maar niet die 38, nee. was gewoon de sterkste dag. Alweer ja, niet, natuurlijk. We praten zometeen verder met winnaar Jan Jansen. Eerst is hier Ewout de Jong. Dit is Radio 1. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs krijgen voortaan hetzelfde loon als hun Nederlandse collega's. Dat hebben werkgevers en werknemers afgesproken bij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De afgelopen tijd was er veel onrust onder Nederlandse truckers. Volgens hen namen Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs hun banen in, omdat ze hetzelfde werk deden voor een veel lager loon. Met de huidige afspraken mag dat dus niet meer. Minister Schippers gaat morgen namens het kabinet... naar de EK-wedstrijd Nederland-Denemarken. Volgens Schippers is de situatie rond de Oekraïnse ex-premier Timoshenko... de afgelopen tijd verbeterd. En daarnaast zal ze samen met haar Deense collega... de mensenrechten-situatie in Oekraïne aan de orde stellen. Waarnemers van de VN hebben het Syrische dorp bereikt... waar woensdag tientallen mensen zijn vermoord. Ze willen onderzoeken wat er precies is gebeurd. Gisteren werden de VN-waarnemers tegengehouden... en onderweg ook beschoten... De Syrische oppositie zegt dat in het dorp 78 mensen... onder wie vrouwen en kinderen op gruwelijke wijze zijn gedood. De Europese richtlijn voor gezinshereniging wordt niet herzien. Dat heeft Eurocommissaris Malmström gezegd tegen minister Leers. Het Nederlandse kabinet wilde de regels voor gezinshereniging... voor migranten aanscherpen. Maar de Europese Commissie concludeert uit diverse peilingen in Europa... dat dat niet nodig is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Tot nu toe een vrij normale spits. Er staan nu 15 files, zo'n 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral in het midden van het land en Rotterdam. En rond Rotterdam heb je kans op vertraging. Dit zijn de meest opvallende plekken. De A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar loopt het vast bij Meers over 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 vanuit de Europoort. Tussen knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein 4. En de andere kant op, naar Europoort, staat tussen Hoogvliet en Spijkenisse 3 kilometer. Dit is de Radio 1 SportsZomer. We gaan even verder uh, in op wat zaken die uh, u net hoorde van Ewout de Jong. Minister Schippers van Sport gaat aanstaande zaterdag morgen dus naar uh, de wedstrijd Nederland-Denemarken. Het kabinet twijfelde of het uh, iemand zou afvaardigen vanwege de mensenrechten situatie in Oekraïne. Vooral de behandeling van de veroordeelde oud-premier Timoshenko speelde daarbij een cruciale rol. Minister Schippers. Nou we hebben een aantal weken uh, geleden al aangegeven wat onze afweging zou zijn. Die afweging zou zijn dat de situatie waarin mevrouw Timoshenko. Timochenko zich uh, bevindt, dat hij uh, verbeterd uh, moet zijn. Um, en uh, dat wij da mede en daarop uh, ons oordeel zouden uh, baseren. dat hebben dat we we ook gedaan. En is die situatie dan verbeterd? Ja, die is aanzienlijk verbeterd. Zij heeft een, een eigen arts naar keuze uh, inmiddels. Zij is de hongerstaking gestopt. Zij mag uh, bezoek ontvangen. Ze heeft een advocaat die uh, ook contact heeft met uh, de politiek in Europa. Uh, zij ze heeft zelf ook aangegeven uh, dat zij vindt dat uh, vooral politici uh, graag naar de Oekraïne moeten gaan... Uh, daar zit ook een gedachte bij dat je als je naar de Oekraïne gaat ook daadwerkelijk uh, uh, iets kan betekenen voor de mensenrechtenorganisaties daar. Wat dan? Nou ja, uh, ik zal ook samen met mijn Deense collega een uh, uh, mensenrechtenorganisatie spreken. En ook met uh, hen persoonlijk kijken hoe de situatie is en wat wij daaraan kunnen doen om het te verbeteren. Dat zijn mensenrechtenorganisaties. Uh, Spreekt u ook met een minister van sport van de Oekraïne? Nee, ik zal uh, de uh, politieke contacten zoveel mogelijk vermijden. Oh, dus u gaat geen handen schudden? Hoe moet ik dat voor me zien? Wegkijken? Als ik, een, uh, als ik iemand tegen het lijf loop, zal ik wel een handen schudden. Maar mijn actieve inzet zal zijn om mensenrechtenorganisaties te spreken. En heeft u dan de opdracht meegekregen, mocht u iemand tegen het lijf lopen... dat u dan de mensenrechten situatie te sprake brengt? Heb ik niet gekregen, maar lijkt me wel voor de hand liggen. En dan zegt u niet meer doen? Nou, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ik in, uh, iemand kan verstaan in een vol stadion... en uh, of ik niet iets anders heb te doen. Maar dat moeten we dan maar even uh, kijken hoe dat gaat. U gaat naar de openingswedstrijd. Nou, we hopen natuurlijk dat uh, oranje verder gaat. Uh, op enig moment gaat de premier nog afreizen? Nou, mochten we in de finale staan, dan uh, zal de premier... Uh, als de zaken niet uh, veranderen ten aanzien van uh, de situatie van mevrouw Timoshenko. Of, uh, of andere mensenrechten situatie... dan zal uh, de heer uh, Mark Rutte als onze premier natuurlijk bij de finale aanwezig zijn. Gaat u wel nog iets oranjes aantrekken? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat, wat Zo wordt het? Kleur. Zo'n jurkje? Zo'n bierbrouwer? Ja, dat kan ik niet echt hebben, maar ik zal wel iets anders zoeken. <laughs> ik hoop wel dat we het kunnen zien. Ja, je kan ook iets oranjes aantrekken onder je kleding. Toch? Grappig. Of is dat nou weer een rare gedachte voor mij? Bij die ja, Jans, ik had die, die gedachte u? helemaal ja, niet. Vind, maar... uh, u snapt het wel, ja, ja, he? ik vind het een beetje ja. een linkergedachte mee. Uh, minister Leers die vangt bot in Europa. De Europese richtlijn voor gezinshereniging wordt niet herzien. Dat heeft Eurocommissaris Malmström laten weten aan minister Leers. De afgelopen anderhalf jaar heeft Leers zich in Europa hard gemaakt... om afspraken uit het gedoogakkoord met de PVV te realiseren. Ze wilde die de regels voor gezinshereniging voor migranten aanscherpen. En zo zou de leeftijd waarop iemand zijn partner mag laten overkomen... worden verhoogd tot 24 jaar. Ook de inkomenseisen zouden strenger moeten worden... Maar zes andere landen wilden de regels voor gezinsmigratie aanscherpen. Zegt nu Andy Klum. Hij is vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Nederland. Er is een consultatie geweest. Vanaf eind vorig jaar tot begin dit jaar door middel van een groenboek waar zowel eh, landen als uh, andere deelnemende partijen, NGO's... een bijdrage konden leveren. En het blijkt dus, als je kijkt naar die resultaten... dat een meerderheid van de landen en een meerderheid van de andere deelnemers... aan die consultatie eigenlijk niet voor openstaat staat... om uh, overnieuw te beginnen met onderhandelen. Ja, wat betekent dit voor de richtlijn? Gaat die nou aangepast worden? Het uh, wordt natuurlijk niet aangepast als je het niet heronderhandelt. Wat de commissaris voorstelt, is dat we met een groep van experts gaan kijken... hoe de richtlijn beter uitgevoerd kan worden, uh, meer efficiënt gemaakt kan worden. Uh, dingen zoals uh, misbruik, uh, misbruik door middel van schijnhuwelijken bijvoorbeeld. En dan kijken naar dingen als ja, horizontale elementen, belang van het kind bijvoorbeeld. Ja, Maar kort en goed, het ging Leers erom om de komst van wat hij noemt kansarme migranten te beperken, tegen te gaan. Daarvoor moest onder meer de gezinsmigratierichtlijn uh, aangepast worden. Dat is hem dus niet gelukt. Europa is een democratie. Er zijn 27 lidstaten en ook nog een parlement van 750 parlementariërs. Je besluit die dingen niet in je eentje. Een meerderheid van de landen zegt, uh, we zijn niet geïnteresseerd... Maar stond Nederland alleen? Duidelijk hebben zeven landen een brief geschreven naar commissaris Malmström. Ze heeft zijn antwoord gegeven. En het is dus een kleine minderheid die een verandering wil. En voor het overgrote deel denken we toch dat de meeste landen tevreden zijn met wat er staat. Leer zegt problemen te ondervinden door de komst van kansarme migranten naar Nederland. Begrijp ik nu dat hij in Europa eigenlijk alleen heeft binnengehaald... dat er nu een groep van experts bijeenkomt om de problemen te bekijken? Ik denk dat dit niet een, uh, een persoonlijk iets is voor meneer Leers. Voor Nederland? Uh, voor Nederland ook niet persoonlijk. Er zijn verschillende landen die de commissaris hebben aangeschreven. Dat was de inzet voor Nederland om in Europa de discussie aan te kaarten... over de gezinsmigratie. Hmm. Wat blijft daarvan over? Wat daarvan over blijft is dat een expertgroep komt nu. En daar kan Nederland aan deelnemen en ook andere eh, organisaties vanuit de Nederlandse. En daar hun bijdrage leveren door middel van voorbeelden of aandachtspunten. Om in die discussie te kijken hoe kunnen we de richtlijn beter uitvoeren. Maar het eh, voorbehoud is heel duidelijk wat de commissaris zegt. We gaan niet heronderhandelen. Richtlijn staat zoals die staat. Ja, minister Leers heeft altijd gezegd dat hij steeds meer medestanders vond. Kennelijk niet voldoende om die richtlijn aan te passen. Ja, dat is democratie toch? Dat zei de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Nederland, Andy Klum. En u hoorde hem in gesprek met uh, verslaggever Michiel Breedveld. Minister Leers is teleurgesteld, maar meent toch dat hij bescheiden succes heeft geboekt. De lidstaten zijn volgens hem doordrongen van de problematiek. En als ik erin slaag om de Europese rots in beweging te krijgen... en dat is me, denk ik, een beetje gelukt... Uh, dan mag ik toch terugkijken op een, uh, op in ieder geval een missie die uh, succesvol is, die positief is. Ik had meer willen bereiken, zonder meer. Uh, dat, dat zeg ik ook, dat is ook teleurstellend. Uh, maar goed, op dit moment moet je dat nu accepteren. Ik, ik kan ook niet meer, want ik bedoel, uh, we zitten ook in een dimensionaire situatie. Maar ik zou door willen gaan. Ik zou duidelijk willen maken, kom op mensen, dit is een belang van heel Europa. En ik ben ervan overtuigd. Dat dat de komende jaren ook zal blijken. Ik wilde all morning to lift my heart. Cause the world keeps dancing with the pain. Some big jumps, big jumps Life is yours alone You hold your head up Your head up high Like you think I do, do, do, do, do, do, do, do. Sometimes I feel so confused I'm under the illusion that We nog op het eind van dit liedje... Van ja, wat, wat doen we met die tekst? Nou, doe maar wat. Nou ja, dan krijg je dit. Doep, doep, doep, doep. Emiliana Torini heet zij. het liedje heet Big Jumps. We praten verder in de studio... met uh, de grote winnaar van de Tour 1968... Jan Jansen. Maar we hebben afgesproken... we gaan het nu eventjes uh, over het heden <lacht> hebben. Uh, er is natuurlijk goed, ja. onvoorstelbaar veel veranderd... in oh, die wielerwereld. Uh, is, dat, is dat allemaal ten goede... van de wielersport gekomen? Wel veel. Niet alles. Niet alles. Een paar dingen. Uh, uh, uh, nu heeft je uh, televisie integraal van uh, morgens tien uur tot uh, s middags vijf uur in, de, in die bergetappers. Uh, uh, de hotels zijn veel beter. Uh, de verzorging is veel beter. De fietsen zijn veel lichter, beter. Dorsleien. Wat Jan Janssen doorsleept in de Tour de France. Dat is onvoorstelbaar. Het gebeurt niet meer. Hè? En dat gebeurt niet meer. Je doet je hand omhoog en dan komt er een soort bar aanrijden En je kunt nog uh, kiezen van welke smaken en kleuren en uh, inhoud. Dus, da, want ik, ik vroeg wel eens een keer aan Koos Moerenhout, hoeveel drinken jullie per dag? Hij ja. zei, 20 bidonnen. Twintig 20 kruiken drinken, twintig ja. 20, 20 bidons. En hoe was en, dat in 68? En 68? Vier. Over de hele hele... Vier, twee aan het vertrek. En dan halverwege kreeg je er twee in zijn zak toegesmeten. En daar moest je mee doen. Of je moest stoppen in een... Uh, in, in, in, een, in een water wat, wat langs het parcours uh, lag... of in een sloot, of in een vijver, of een, een, een fontein... of mm -hmm. uh, in een café binnenduiken. Uh, die was gerunueerd voor het hele, voor het hele jaar, die, die cafébaas. <laughs> en, en dat is allemaal veranderd, gelukkig. Maar. De oortjes zijn er gekomen. En de oortjes zijn er gekomen. Er zit ook een, er zit ook een, een nadeel aan, een aantal, maar ook voordelen. Nadelen, ja, je hoeft niet... Ik, ik, ik heb altijd gezegd... Als vuurrenner, als topsporter, moet je niet alleen nog met je benen... maar ook met je hoofd uh, uh, denken en ja. werken... En om je tegenstander eruit uh, uh, te rijden. Dat hoeft niet meer. Je, je, je kunt nu een beetje grof gezegd blind en doof zijn. En dan kan je toch een Tour de France winnen. Waarom? Omdat die vent daar in die ploegleider, de wagen, die, die, die, die sportbestuurder van je, die, die, die zegt wel van de benen stil en nu iets harder. Uh, ze hebben allemaal computers op de fiets zitten. Uh, dus en je mag wel of niet mee met de ontsnapping? Je mag wel mee en je, moet, uh, je, mag, een uh, je mag een stukje meerijden, moet je verwachten. Uh, mm. uh, dat is allemaal geprogrammeerd. En dan wordt het mee kapot da gemaakt, daar, daar vind ik. En daar vind ik niks. En, en dan zie je, ze hebben een ontsnapping van uh, een etappe van 225 kilometer... waar ze een, een, een groep renners, van 7, 8 renners, ontsnappen... en die pakken ze weer terug, drie kilometer voor, het, voor, voor de, ja. voor, voor de Finis... Ja, dat, dat vind ik... Hoe deed Ab Geldermans dat dan? Ja, die deed dat Ja, hoortjes bestonden helemaal niet. Nee, maar niet. hoe... hoe, hoe uh, ja, dan moet je maar zelf... Uh, wij, wij, ja, wij schreven onze, met de viltstiftje... de nummers die gevaarlijk waren... even op je handpalm of zo. Ja. Of met een stukje stuurlid op je stuur. Uh, Allemaal vooraf en dan... Uh, en, en, dan, en, dan en dan denken en je kop, ja. je kop erbij houden. En dat, dat is niet meer zo. Maar even over het vak nog van renner. Ik heb het idee, als je de laatste jaren de Tour valt... dat, dat ze veel meer vallen dan vroeger. Is dat zo of Ja, niet? maar ze uh, starten nu met 200 renners. Ja, ja, dat is ja, natuurlijk ja. ook veel te veel. Ja. Ik heb al tegen Predon gezegd. En, uh, de tour uh, De tour uh, uh, uh, Hij zegt, ik zal erover nadenken. En nou, wat is nou, denk ik, persoonlijke oplossing? Je, je moet niet met 200 renners. Hè? Je moet met 22 ploegen van 6 renners. Dan heb je 132 renners. Dat is een beetje zo'n een equivalent van, ons, van onze periode, mm -hmm. dan heb je ook veel meer, meer, minder ongelukken. Eh, want, eerlijkheidshalve moet toegeven... er zitten natuurlijk eh, er zit 30, 35 procent in die Tour die er eigenlijk helemaal niet bij horen. Wat komen die doen? Die, moeten, die komen nooit in beeld. Die rijden eigenlijk alleen nog maar een beetje in de weg. <laughs> ja. Maar omdat dat... Ja, dat, dat klinkt misschien een beetje ja. uh, uh, cru, maar... Uh, die, die ploegen, dat zijn ploegen van, uh, van soms negen of tien uh, renners ja. per ploeg. En dan 22 ploegen, nou reken maar uit. Ja. Dus ik, ik, zie, ik zie dat, ik heb dat met ik een keer besproken. Gisteravond toevallig nog met, uh, met Pet Mekweet in, uh, in Valkenburg. Uh, mineraliseren die... die, die Vinden ze die... dat een goed ja, idee? wat zeggen ze dan? Ja, ja, ja, want bij het wereldkampioenschap gebeurt het wel. Dan heb je ploegen van zes, zes renners. En dan denk ik dat ze veel minder vallen. Alhoewel, het materiaal is ook veranderd. Ja. Ze pompen die banden nu op tot 10 kilo. 10 atmosfeer. In onze tijd was dat uit de boze. En met die hele lichte fietsen van de week uh, gisteren was het weer. slecht. die valt ja, achter een huis. Een komt die en een windvlaag. Uh, en uh, ja, de feentje weegt 64 kilo. Ja. Dus die blaast me zo van de weg af. Dat heb je nu met het, met het materiaalverschil. Nou, we, en, zitten, we zitten nu aan, de, aan het begin van het EK, hè, maar daarna komt natuurlijk de Tour. Uh, verheugt u zich erop? En wat, wat gaan we ervan maken als Nederland? Wat gaan we ervan maken nou? Uh, ik denk dat, uh, dat uh, Soetermans een opvolger nog even moet wachten. En Janssen een opvolger. En Janssen zijn opvolger. <laughs> maar maar uh, wat ik wel denk is dat ze, dat ze dagsuccessen kunnen, kunnen uh, volbrengen. En dat is, dat is natuurlijk ook prachtig. Uh, ook Geesink die, die kan heel goed bij Rob. Uh, we, we, hebben, we hebben Kruiswijk, die, die, die kan goed bergen op. We hebben, we hebben Poels, we hebben Mollema. Mm. Dat zijn, maar voor het eindklassement, dan zijn ze denk ik... een maatje te klein voor. En dan, ja, dan, dan, uh, dan zie ik weekends, uh, events, uh, Slack als die goed is. Je uh, heb nog even de tijd. Maar daar komen die, die, die de zojuist genoemde renners nog niet aan maar, de bak. Maar ze kunnen wel met dag met kunnen ze mooie rit over de Galibier... Ja. of over de Mont Ventoux of over weet ik veel waar ja. in de Pyreneeën of naar Alpen. Fijn zijn. Dat dat kunnen ze doen. <laughs> <Ja>. Mooi <tomfie> ja. ja. dat u er was. We zijn zeer vereerd nog een keer, zeg ik maar, de winnaar van 1968 de Tour. Jan Janssen Dankjewel. was bij ons. Hartelijk dank. Er komen ja. de, de Radio 1 Sportzomer. Oh, ja. De Festivaltent. Ja, ik wou dus zeggen, de komende negen weken trekken we tijdens de sportzomer langs festivals en evenementen. Dat uh, zijn natuurlijk de grote festivals en evenementen, zoals Oerol, Holland Festival en Werchter. Maar ook kleinere, zoals uh, Juliana Pop. En uh, degene waar onze verslaggeefster vandaag is, want Laura Kors, jij bent in Utrecht op Kultfest. Uh, heeft de festivaltent de storm doorstaan? Dat lijkt me belangrijk. Nee, die heeft het niet doorstaan. Die is ingestort, helaas. Um... Ik zal er een foto van op onze Facebookpagina zetten. Maar uh, nee, eigenlijk hangt hier er een beetje zielig bij of staat erbij. Als een soort van ingezakte pudding. Gelukkig is het hier inmiddels wel weer droog aan uh, de oude gracht voor een werfkelder. Uh, ik zie nog geen zon. Ik kijk eens even op. Nee, wel nog bewolkt, maar in ieder geval droog en lekker weer. En er komt hier een ontzettend beukend geluid uh, uit de werfkelder. Uh, dit was allemaal onderdeel van, uh, van het Kultfest. Een uh, klein spiksplinternieuw festival in Utrecht. En hier staat een meisje met heel mooi haar. De ene kant is helemaal geblondeerd en de andere kant is pikzwart. Ja, hoi. Jouw naam is... Ik ben Ilga van Impact, een van de collectieven die meedoet. Uh, dit festival, dit nieuwe festival, het gaat over samenwerking met als onderthema geluid. Ja, en hier komt al heel veel geluid vandaan. Wat is er hier aan deze werfkelder aan de hand? Uh, twee Braziliaanse kunstenaars, Caetano Carvalho en Leandro Cardoso, hebben hier een installatie gebouwd met gifs, dus de geanimeerde beelden. En ze benaderen dat eigenlijk als een soort antropologen. En er zullen hier een soort van geestesbezigheden uh, zijn. Uh, Geesten komen... in de werfkelder. Nou, ze zijn een soort van mystieke eigen benadering van het... Uh, Digitale fenomeen aangegaan. Er komen hier muzikale essays, er komen performances, er wordt gedanst. Muzikale dat. essays. Ja, we hebben samen. horen het al wel een beetje. Ja. Het is beter om bij Cultfest langs te gaan, want het is toch uh, wel lastig om er uh, echt een, een concreet beeld uh, bij te krijgen. Zo, uh, zelfs voor mij, en ik sta erbij. Maar het is allemaal heel erg uh, ja, nieuw en, en baandoorbrekend. En, ja, jij, jij doet iets met koffie en geluid. Ja, ja ik uh, werk mee via de HKU kmt en uh, aan een uh, koffieklankinstallatie samen met uh, The Village. In, uh, een, een koffiebar in uh, Utrecht. Waarom? Waarom wil jij geluid uit de koffiemolen halen? Nou, mijn, een van mijn belangrijkste bewegingen is om dingen die niks met geluid te maken hebben, dus het geluid in te trekken. Ik ben zelf een sounddesigner en ik ben ja, altijd geïnteresseerd in geluid en... In, in, dit, in, in dit festival heb je gewoon de mogelijkheid om samenwerkingen aan te gaan waarbij je echt, echt een nieuw soort klankwerelden kan creëren. En uh, ja, daar ben ik het meest geïnteresseerd uh, wat betreft het festival. Dus het is uh, niet alleen voor de toeschouwers eigenlijk allemaal heel erg nieuw... met een, een GIF-projectie uh, op de muren van de werfkelders. Het is ook voor uh, de kunstenaars die meedoen nieuw, zoals ja, de geluid dus uit koffie. En uh, ja, daarnet toen het nog niet zo wijden, mijn tent nog wel rechtop stond... toen uh, nodig ik iemand uh, uit om eens wat uh, meer te weten te komen over uh, dit nieuwe initiatief. Mariangela de Lorenzo, welkom in mijn festivaltent... Een Goedemiddag. Ja, Dank je wel. De cultuursector zit in zwaar weer, instanties krijgen minder subsidies en moeten zelfs uh, ja, de tenten de deur sluiten, maar jij dacht, dat kan me niet schelen, ik begin gewoon iets helemaal nieuws. Dat is eigenlijk hoe ik altijd alles wil organiseren, we hadden daar niet echt over nagedacht, we zijn zelf niet gesubsidieerd, dus we hebben ook niet met die tekorten te maken gehad, maar we zien het wel bij onze collega's om ons heen. En wat wij heel graag wilden doen is kijken hoe we een positief tegengeluid konden laten horen. Dus we hebben um, groepen kunstenaars en creatieven uitgenodigd om te vragen of zij crowdsourced mee wilden doen aan dit festival. En dat is een duurwoord voor... Crowdsourced houdt eigenlijk in dat ze met hun eigen krachten en middelen uh, deelnemen aan dit festival. Dus niet betalen maar eigenlijk in natura een bijdrage leveren. Precies. Ja, ik zag inderdaad net al iets van een uh, oproep nog langskomen op Facebook, dat er uh, barpersoneel nog gezocht is. Als je ook maar iets in Nederland wilt organiseren, vind je de gemeente op, de, op je pad en die zegt: hoe zit dat met de vergunningen? Kultvest is drieënhalf maand geleden ontstaan qua idee. Uh, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Maar wat voor ons heel belangrijk was, is: uh, ik ben geboren en getogen Utrechtse. Vind de gracht het mooiste wat Utrecht te bieden heeft. En daar zo hebben wij het ook gepresenteerd bij de gemeente. Wij laten alles schotken. Je kunt er weinig over zeggen over hoe jullie de vergunningen rond hebben gekregen. Wij hebben vanuit de gemeente alle steun gekregen omdat zij vonden dat we zonder subsidies zoiets moois neerzetten. Uh, waar in principe rekening is gehouden met alle veiligheidsmaatregelen, overlast uh, voorkomen en al dat soort dingen dat, uh, dat wij in Goal hebben gekregen. Morgen om 6 uur Nederland-Denemarken. Hoe gaan jullie dat in dit uh, festival incorporeren? Cultuur, daar hoort voetbal ook bij. We kunnen dat niet negeren, dus wat we gedaan hebben is we vertonen een wedstrijd waar we vier verschillende kunstenaars en muzikanten gevraagd hebben om de verslaggeving live van te doen. En een kaartje kost? 23,50 voor het hele weekend mag je overal naartoe. En een nog net iets belangrijkere vraag, zeker tijdens het voetbal, wat kost een biertje? Een biertje is 2 euro en dan heb je de lekkere bier, Utrechtse gebrouwbier, lokaal, dat is het lekkerste biertje wat je kan krijgen. Ja. Ja, en die heb ik dus nu in mijn handen. Met die vergunning is het dus goed gekomen, want er mag dus ook drank worden geschonken op het cultfest. Dat was nog even spannend, maar het is allemaal rond. Nou, de aftrap is over een paar minuten en dan kunnen we ja, de, de, de, de, vanaf vier uur al die hele interessante, opmerkelijke en ook wel een beetje moeilijke installaties over geluid uit koffie en, en, en projecties op muren van werfkelders kunnen we gaan horen en zien. Ik zou zeggen, proost, dankjewel. <lacht> Laura, Kors. Over een uh, uur of twee begint het EK officieel. We verheugen ons daarop. En uh, we hebben georganiseerd dat elke dag zo voor vieren of Barbara of Frits Barend een uh, eigen analyse geeft van de sportactiviteiten van die dag. Via de Skype hebben we nu contact met Frits Barend. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Hallo. Um, eerst even de rel die uh, er nu toch ontstaat daar in Polen en Oekraïne. En ook het Nederlands Elftal speelt daar een rol in. Want Van Bommel heeft daar een paar dingen over gezegd. Uh, we zien BBC en CNN er de hele dag over melden. En dat gaat over die spreekkoren richting donkere spelers. Uh, ja, je hebt het over de training hè? Die openbare ja, training van het Nederlands Elftal. Daar, daar is dat ook gebeurd inderdaad. Platini heeft natuurlijk zijn opmerking gemaakt. Daar is door spelers ook ja, niet in Maar niet de slimste van Platini. Nee. Is het verstandig om, uh, van de jongens om daarop te reageren, vind jij? Ja, ik vind, het zou het heel onverstandig vinden als ze net doen of het niet gebeurt. Maar het gekke is: uh, bij die training van het Nederland zelf, al vanochtend het Algemeen Dagblad, opent Chris van Nijlatte, is er dan nou wel of niet gescholden. Uh, alleen de Telegraaf heeft het gehoord en gezien. Uh, het Nederland zelf is op een andere plek gaan trainen omdat er racistische taal zou zijn geuit. Maar een heleboel journalisten hebben het niet gehoord. Ook spelers hebben het niet gehoord. Nigel de Jong, een aantal spelers hebben niets gehoord. En die spelers hebben het, horen dat echt. terwijl ze zich heel erg kunnen afsluiten. Maar goed, ik neem aan dat het gebeurd is. En is het gewoon walgelijk. En eigenlijk hadden ze niet ergens anders moeten gaan trainen. Maar het veld moeten aflopen. Het ja. is nu nog maar een training. Had je wel een statement gemaakt. Ja. Uh, Balotelli heeft dat gezegd hè, dat hij dat gaat doen. Dat, kwam, ja, dat, dat, dat lokt ook die opmerking van Platini uit. Ja, en daar prijs ik hem voor. Want het is echt. Het is al jaren is het bezig dat zwarte spelers, Marokkaanse spelers, of bij Ajax, als Ajax ergens is, gaat het dan om joden. En het gaat maar door, het gaat maar door. En in Oost-Europa, heb ik begrepen. Derk zou mijn vriend woont in Moskou, die zegt Frits als ik mijn kinderen hoor, op, over homo's en joden en zwarte gesproken wordt op hun school door Russische kinderen, dan weet je niet wat je meemaakt. En ik heb begrepen ook in Oost-Europa, uh, ik heb het meegemaakt ook met wedstrijden, ik was een keer met Barcelona in Polen in Warschau, ik wist niet wat ik meemaakte over één zwarte speler. Ijs heeft het heel erg meegemaakt, een keer in Hongarije en blijkbaar is het nog steeds niet minder geworden. En Balotelli heeft volkomen terecht gezegd, als hij racistisch bejegend wordt... ik heb er geen zin meer in, ik stap het veld af. En dat dus zou zo'n goed statement zijn. En er moet ook niet alleen Balotelli het veld afstappen. Die hele Italiaanse ploeg moet het veld afstappen. Laat die er maar aan al die Italianen gele kaart geven... met die achtelijke opmerking van Platini. Ja, ik heb, ook, ik heb uh, Frits ook het idee dat Prandelli, de coach van Italië... daar ook heel erg mee, een is, mee eens is. Hè? Dat Want hij gewoon me... straks gaat zeggen, uh, kom maar eraf. We, ja, we houden ze... ermee op. Heel verstandig man. Er stond vanochtend een prachtige column van Renate Verhofstadt in het AD... over het bezoek van de Italianen aan Auschwitz. Uh, de Italianen hebben natuurlijk ook een oorlogsverleden als Duitsland. Die zijn als hele ploeg gegaan. De Duitsers zijn maar met een hele kleine delegatie gegaan. Waren zeer onder de indruk. daar. Balotelli heeft, is geadopteerd. Heeft een Joodse grootmoeder blijkbaar. Is ook op zoek geweest naar die Joodse grootmoeder. En uh, wordt dus van alle kanten... Voelt hij dat de racisme? En ik vind het zo goed dat die jongen... die jongen wordt wel als een gek gezien. Ja. En bij Manchester City is hij ook ja. inderdaad wel eens in de war. Maar ik vind het heel goed dat hij dit uh, van plan is. Vrijf nog even heel kort over de openingswedstrijd. Uh, wordt dat spektakel of wordt dat nee, uh, zo'n nee, typische openingswedstrijd? Het is een wedstrijd waar je eigenlijk normaal niet naar zou gaan kijken. Polen heeft wel drie leuke spelers. De Lewandowski, die spelers van Borussia Dortmund. Maar Gietland is niet één speler waar je echt voor gaat zitten kijken vanavond. Het is eigenlijk een hele treurige openingswedstrijd. Okay. Maar je gaat toch kijken, want het is wel de opening. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel Frits Barend. We gaan op Rusland vanavond. Ja, met Dickie advocaat natuurlijk. Zometeen Lucella en Tom in het vervolg van de Radio 1 Sportzomer. Dag 1 van de Radio 1 Sportzomer. En zometeen de aftrap van het EK voetbal. De tijd is begonnen. De eerste balomwentelingen zijn er. In groep A om 6 uur Polen-Griekenland. En op kwart voor 9 Rusland-Tsjechië. Luister naar de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 25%? 20%? 14%? Wat dacht u van 0% bijtelling?